4 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkema. Rond deze tijd maakt de wrakingskamer van de rechtbank bekend. of er voor de tweede keer nieuwe rechters komen in de zaak Wilders. Advocaat Moskovic beschuldigde de huidige rechters vrijdag van partijdigheid. en eiste dat ze worden vervangen. De rechters wilden geen mijneetonderzoek doen naar Midden-Oosten deskundige Hendricks. die getuige is in het proces. Volgens Moskowitz heeft Hendricks tegenstrijdige verklaringen afgelegd... over een etentje bij hem thuis en onder edige logen. Als er nieuwe rechters moeten komen in het proces tegen Geert Wilders... is dat voor de tweede keer. In oktober werd de rechtbank vervangen... omdat de rechters de indruk van partijdigheid hadden gewekt. Zodra de uitspraak van de Vraagingskamer bekend is... hoort u dat hier op Radio 1. Het aantal verkeersdoden in Nederland is vorig jaar opnieuw sterk gedaald. Het CBS meldt dat vorig jaar 640 mensen omkwamen in het verkeer... tegen 720 in 2009. Dat is een daling van 11 procent. In 2003 en de jaren daarvoor waren er jaarlijks meer dan 1000 doden... in het verkeer in Nederland. Vorig jaar waren er vooral minder slachtoffers onder mensen onder de 40 jaar... en onder fietsers en automobilisten. Maar onder uitgaande jongeren is het aantal verkeersdoden juist toegenomen... zegt het CBS. Wat we ook kunnen zien, en dat is het domper in het geheel. We zien dat jonge mensen die in het weekend uitgaan, vooral de vrijdag- en de zaterdagnachten, daar is volstrekt geen daling in het aantal verkeersslachtoffers. Dat betekent in wezen dat de concentratie daar nog eigenlijk wat is toegenomen. Oftewel het risico om in zo'n nacht om het leven te komen door het verkeer is eigenlijk groter geworden.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 ANW-verkeersinformatie. Opvallende files in deze spits staan op de A27 naar Almere... tussen knooppunt Lunette en Beeldhoven 8 kilometer, door een ongeluk. A50 Apeldoorn richting Zwolle, tussen Apeldoorn Noord en Epe 7. Er is daar een vrachtauto gekanteld. De weg is tussen Epe en Heerde-Zuid helemaal dicht. Verkeer richting Zwolle kan beter omrijden via Amersfoort. Bij Rotterdam op de N15, maasvlakte richting Rotterdam... voor de Thomassentunnel, 3 kilometer. Door een wagen met pech zijn twee rijstroken dicht. De kwaliteit rammelt, de regels worden niet nageleefd en garantie nog nooit van gehoord. Een fiets bestellen bij internetbikes.com valt nogal eens tegen. En klagen helpt niet. Vanavond in Radar, half negen, bij de Tros, op Nederland 1. De Hersenstichting prijst werkgevers met de hersenbokaal. Heeft u een hersenaandoening en geeft uw werkgever u alle steun om aan het werk te blijven?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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Het is vier minuten over vier, maandag. En volgens Goede Gewoonte in de Villa hebben wij hier dan ons panel Schuld en Boete. En voor vandaag zitten daarvoor hier in de studio Frank Kuitenbrouwer. Goedemiddag. Hij is journalist, publicist, jurist. Paul Vughts, misdaadverslaggever van het Parool, ook Hallo. hartelijk welkom. En Marielle van Essen, die is advocaat, ook welkom. Natuurlijk zijn ook wij in afwachting van de uitspraak van de vrakingskamer van de rechtbank in Amsterdam opnieuw een vraking in het proces Wilders. De derde. De derde. Er is nog geen uitspraak zodra die er is. Hoort u dat natuurlijk van ons? En ik eh, hoor net dat de zitting geopend is. De zitting geopend. Van de Vraagingskamer. Het is niet te geloven. Dat kan dus nog even duren. even eh, verslaggever Mathijs van der Wiel is daar zodra die uitspraak er is meldt hij ons dat. En gaan wij ja. natuurlijk met onze illustre gasten hier daarover verder praten. Maar ook als die uitspraak er niet is weerhoudt ons dat er nee, niet van. We daarover niet. te gaan hebben. Maar even Frank uh, we horen dus net dat de zitting geopend is. Uh, uh, wat betekent dat? Dat we over vijf minuten iets horen? Ik of mag het of, hopen, ja, wat of, ze hoe moeten, gaat dat? Wat ze moeten doen, toch? Uh, de ja, de advocaat in dit gezelschap weten het beter dan ik. Maar <laughs> uh, het gaat alleen maar om... De, hun beslissing moeten ze mededelen. Oh, dus, dus dat weten we echt binnen een paar minuten? Ik mag het hopen, ja. Het zou je kunnen je zijn dat ja, ze, ze kunnen ze nog... heropenen, ja. Dat kan altijd. Nou, het kan zijn dat ze even een, een verslag geven van de zitting. Even kort samengevat ja. wat er gebeurd is. En dan hun beslissing geven en dat nog even beargumenteren. Dus op zich... Een minuut of tien, 15, dat zou toch niet heel vreemd zijn? Nee. Okay. Paul Vurts, denk je niet dat ze het hele verzoek weglachen? Weg, als ze het al zouden willen weglachen, zouden we ze het doen, het doen, niet, uh, zoveel, uh, ja, dat niet met zoveel opnieuw gaan doen op zitting. Dan, ja, dan ja. kijk ja, we je weer een nieuw weet circus. Je weet dat je jezelf niet een grappig nee, versje kan permitteren. Je moet zo voorzichtig, voorzichtig het, formuleren, ja. gok ik zo. Je mag een wraakingskamer vragen. dus wat dat betreft houden we uh, oh ja, hard vast. O Vlek op vlek. Het is een soort dolstenbusje. Ik denk dat ze hun tijd wel even nemen. Ja. Oké, okay, nou we, gaan be nou, we beginnen het, met we iets doen. anders. Ja. Ja, in het nieuws konden we het net horen... twee medewerkers van een verpleeghuis in Laren... die worden niet vervolgd voor de dood van een bejaarde. Want die was overleden omdat hij een injectie met insuline gekregen had. Dat krijg je als je dus diabetes bent. Mm -hmm. hè? En daar in plaats van een vaccin tegen de Me Mexicaanse griep... wat die patiënt kennelijk had. Laten we eerst even luisteren naar de woordvoerster van het OM... over de redenen om niet te vervolgen. Omdat uh, in eerste instantie hun contract niet is verlengd... waar ze werkzaam waren... Uh, het is natuurlijk ook niet iets wat deze verdachten zelf hebben gewild. Het is meer een samenloop van omstandigheden geweest dat het dus heel erg druk was, dat er één iemand minder was. Dat ze niet goed hebben opgelet, ze hebben ook toegegeven dat ze het hebben gedaan. En wij denken dat uh, door zoals het nu is opgelost, dat dat voldoende is. Er zijn dus drie elementen. Uh, ze zijn al genoeg gestraft, want ze zijn een baan kwijt. De om, omstandigheden buiten hun om... De, ze konden er verder niks aan doen. En ze, en ze wilden hebben... het niet. Zeg ja. je? En ze wilden het niet. Nou, dat is toch ook dat was fijn? niet expres. Mm. Ja. Niet expres. Is dit niet, Frank, buitengewoon mild van het OM? Nou... <that subscribe> Misschien zeer terecht door de gaten, uh, uh, maar... Dat hoorden we net niet, maar ik heb begrepen uit de nieuwsdienst... dat de familie ook niet aandrong hmm. op een vervolging en dat vind ik wel een dat vind ik wel een zwaar element in dit soort zaken. Het uh, is niet zo dat het dat openbaar laat het ministerie. Kunnen zich daardoor leiden? Nou, ze kunnen toch. Dat je haalt natuurlijk met de strafzaak een hele hoop overeind. Uh, het is heel belastend voor mensen. Uh, dus op zichzelf is het heel, vind ik het wijs, als het openbaar ministerie zegt. Uh, als er een, een, een alternatief is, wat, wat voldoende duidelijk maakt uh, hoe erg het is. Hmm. En dat, blij, uh, dat begrijp ik de uit deze zaak, dat, dat die mensen dat ook uh, uh, uh, van steek zijn. Dan, dan wat haal je, wat doe je dan voor goed? He, dat moeten ze toch ook zich afvragen? Ja. Bij, en bovendien, dat wordt, is niet helemaal duidelijk... maar als het verpleegkundige zou zijn... Ja, dan heb je natuurlijk het verpleegkundige tuchtrecht. Ja, dat en dat, dat heeft sowieso de voorkeur ja. uh, boven een, een, een strafzaak. Marianne van Essen, eh, even daarbij nog. Uh, wat Frank zegt, dat klinkt natuurlijk allemaal als, uh, heel, heel, heel verstandig en, en begrijpelijk. Maar is het niet toch vreemd dat het OM dit soort, dingen han dit soort noties hanteert? Nou, ik, ik, ik begrijp wel, en daarmee sluit ik me wel aan bij mijn tafelgenoot... ik snap wel dat uh, als je alle feiten en omstandigheden bekijkt dat dan die wens van de nabestaanden wel de doorslaggevende factor is. Wat denk ik wel belangrijk is, is dat het OM, los van de vraag... wat de nabestaanden willen, wel een dergelijke zaak goed onderzoekt. Natuurlijk, en ja. dan op het eind tot de conclusie komt van oké, okay, we vervolgen wel of niet. Ik vind niet dat bij wijze van spreken na 1 twee dagen... Uh, even kort wat verhalen aangehoord hebben... dan tot een dergelijk belangrijke beslissing gekomen kan en zou moeten worden. Want ja. we hebben het wel over de... Het overlijden van, van een bewoner. Ja, precies, mm -hmm. ja. En het Paul feit, dat er, het feit ja? dat er spijt betuigd wordt. Hè? Je hoort dat dat, dat, dat ja. is blijkbaar van heel groot belang. Hè? Dat mensen daadwerkelijk maar laten dit... zien dat ze... Dat ze net Niet eens tot inkeer gekomen, want dit was niet bewust. Maar dat ze daadwerkelijk spijt hebben. Dat speelt blijkbaar ja. ja, ook een rol. Dit zijn natuurlijk altijd tragische zaken in de zin van alleen maar slachtoffers. Kijk, deze iemand ja, overleden. Ja, ik zeg het omdat er ook wel... Het... Laatst was er een zaak waarin ook heel erg belangrijk was... dat iemand helemaal geen spijt, geen berouw toonde. Dat telt blijkbaar mee. Ja. Ja. Nou ja, dat, maar dat telt bij andere zaken ook wel mee, hè? hoe de, uh, de verdachte uh, zich uh, houdt. En ik, dit soort zaken zijn een klein beetje te ver, vergelijken met verkeersongelukken. Een uh, dode hoekspiegel, een uh, vrachtwagenchauffeur die iemand doodrijdt, die dat nooit gewild heeft. Uh, uh, en al dan niet... Uh, te slecht heeft opgelet en al dan niet voor de rechter... Wat, moe maar, was. moet daar wel eens bij zitten voor de krant. En dat is dan uh, nou, dat zijn altijd tragische zaken. Omdat juist die mensen die dat, dat hebben veroorzaakt... aan de ene kant moet er wat uh, gebeuren, want er is iemand overleden. Aan de andere ja. kant zijn het altijd verdachten... Ja, die zelf ook diep in de put zitten. Dat, dat komt bijna niet anders voor. Maar als maar je maar maar probeert zei... om je eigen rol uh, uh, nee. te minimaliseren... Erin, dan ben je nee ik Nee, ik wou wel zeggen... onderschat niet wat een strafrechtelijk onderzoek betekent... voor mm -hmm. mensen die daar niet op op uit zijn. Mm -hmm. ja. Het is wat anders bij een gehaarde de boef of een gewoonte misdadiger of wat dan ook. Ja. Maar uh, uh, um, wat betekent uh, het dan, Frank? Het, wat, uh, wat voor nou, druk legt dat uh, uh, mensen die zichzelf nooit als verdachten hebben gezien en die opeens en, en weten dat ze iets fout hebben gedaan, ook nog. Mm -hmm. En die dus worden behandeld. Ja, toch. To, wat dat betreft is het strafrechtelijk systeem natuurlijk vrij hard. Je wordt toch uh, ge, uh, net zo behandeld als, als een boef. Voelen ze. Voelen ze. Van Hesse, heb jij wel eens iemand bijgestaan... in deze situatie die Frank nu schetst? Zo ja, ik heb, deze twee. ik heb echt wel eens in de rechtszaal gezeten... waarbij we met z'n allen elkaar aankeken en zeiden... waarom zitten we hier ja. eigenlijk? Want de nabestaanden willen dit niet. Je ziet verdachten echt stuk gaan die echt nou, op ja. rechtspijt hebben. En wat is dan in vredesnaam nog de functie mm -hmm. van het strafproces? En het strafproces heeft als doel om eventueel tot een straf of maatregel te komen. Als niemand zit te wachten op een straf... dus niemand zit meer te wachten op, op het duidelijk maken aan iemand... wat hij dan gedaan heeft, want die persoon beseft dat al ten volle... Ja, dan zou je ook niet met elkaar in zo'n rechtbank, in zo'n nee. situatie moeten zitten. Want die druk is echt enorm die je op iemand legt in een situatie als deze... waarin voor iedereen duidelijk is dat gebeurt er geen... het Gebeurt het vaker dan wij denken? En dan zul jij misschien zeggen, ik weet niet wat jij denkt... maar <laughs> gebeurt, het, gebeurt het vaak... Ik vind dat het te vaak gebeurt. En dan neem ik aan dat je bedoelt niet de dodelijke injectie... Nee. maar dat het te ja, vaak ja, ja, ja. gebeurt dat mensen vervolgd worden. Wordt. Ja, ja. ja ik, ik vind dat te vaak. Waar je, ik kom echt uit een boerendorp. Daar werd bijna ieder weekend wel geknokt. Nou, dan kreeg iemand een map op zijn kop. En het volgende weekend, precies, ja. werd flink teruggerost. en was het probleem opgelost. En nu, alle advocaten erop. En dan zitten we met z'n allen te steggelen over. Nou, toen sloeg die die. En dat was dan niet op de linker, maar de rechterwang. En dan gaat de partij geld in om En je denkt, jezus, laten ze het lekker uitzoeken. Wat ja. ben je ja, ik ben, ik ben wel voor strafrecht hoor, begrijp me goed. <laughs> maar voor een terughoudend strafrecht. Mm -hmm. dat je niet En je ja, strafrecht richt altijd ook schade aan. Okay. Dat klinkt heel soft, maar dat is het helemaal niet. Het is gewoon nou, heel vervelend. En, en dus moet je er heel zuinig mee zijn en dan ook heel duidelijk. En de duidelijkheid is hier gegeven, okay. dacht ik. Naar een nieuwtje uit het Parool. Paul Vugts, jouw krant. Uh, jullie melden vanavond dat de gemeente Amsterdam definitief geen vergunning geeft... Uh, exploitatievergunning voor een paar gokhallen op de Wallen. En dat heeft te maken met het feit dat daar geld om zou gaan... wat weer gerelateerd is aan Willem Holleder, uh, aan uh, Entstra, aan Parelberg. Zo kunnen we nog het lijstje wel eens even ja. afgaan. Leg eens even uit, wat is hier aan de hand? Als ik het heel kort uh, zou uitleggen... Uh, justitie gaat ervan uit dat uh, Holleder... Uh, die pan die Gokhallen heeft gebruikt als uh, witwasvehikel. Uh, uh, dus als vehikel om gelden die van Enstra waren wit te wassen. Er zijn allerlei vreemde uh, financiële constructies uh, rond die hallen. Waarin de, de eigenaar, Marcel Caté, die zelf zegt... die hallen zijn van mij, ik ben helemaal niemand zijn stroomman. Ik heb voor niemand wit gewassen, ik doe hier gewoon mijn werk. Uh, in uh, verschillende rechtbanken zijn er op drie verschillende manieren... Uh, Mensen betrokken in zaken verwikkeld geraakt. Holleder is, afgeperst, mm -hmm. of is, af, is veroordeeld voor, ne, tot negen jaar voor afpersing van Willem Enstra. Dat geld wat hij daarvoor kreeg zou witgewassen zijn in die gokken? Ja. Okay. Nou ja. Je hebt Jan Dirk Paalberg, de uh, vastgoedhandelaar. Mm -hmm. Die uh, heeft volgens de rechtbank uh, ook witgewassen voor uh, Willem Holleder. Hij heeft 4,5 jaar cel gekregen. Deze Jan Dirk Paalberg speelt een sleutelrol in de financiering van deze Hallen. Hij heeft die Hallen min of meer gefinancierd. Uh, dus. Justitie zegt Marcel Kathé als het zo'n goede normaal ondernemer is, dan was hij wel naar de bank gegaan. Maar nee, er zijn allemaal schimmige constructies waaruit niet anders kan blijken dan dat Enstra eigenlijk die Hallen gewoon heeft moeten afstaan aan Holleder via Marcel Kathé. Nou, die kwestie speelt al een hele tijd. In 2008 was de gemeente al begonnen die Hallen af te pakken via de wet Bibop. Ja. En dat is bevordering, identiteitsbeoordelingen van het, uh, uh -huh. het openbaar Paul, bestuur. we moeten je even onderbreken, ja. want Matthijs van, van der Wiel... die meldt zich vanuit de vraagingskamer. We waren bij Bibop, als we er nog op terug kunnen komen. Dat pakken Doen we straks weer op. Matthijs van der Wiel, vertel eens. Ja, het verzoek is afgewezen. De derde keer dat Bram Moscovici namens zijn cliënt Geert Wilders... een rechtbank heeft gevraagd in dit lange proces. is heeft niet geleid tot het naar huis sturen van de rechters. Dat hij vrijdag had aangevraagd de rechters mogen blijven. De rechtbank, de wrakingskamer, zojuist rechters uit Haarlem... die het verzoek van Moscovici moesten beoordelen. Die wrakingskamer heeft zojuist uitspraak gedaan en dat gemotiveerd. En heeft gezegd die beslissing van de rechtbank aanstaande vrijdag... om geen mijnheidsprocedure te beginnen tegen getuige Bertus Hendricks. Dat is niet eh, een beslissing waaruit onpartijdigheid van, eh, de, van, partijdigheid moet ik zeggen, van de rechtbank zou blijken. Luister maar even. Onvrede over een dergelijke procesbeslissing... is op zichzelf onvoldoende grond voor wraking.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 De motivering van de rechtbank dat het niet zo is... dat de getuige de verschillende reacties geeft op één en dezelfde vraag... is kernachtig, maar in het licht van de rest van de beslissing... en de onderbouwing van het verzoek door de raadsman... niet onbegrijpelijk of ondeugdelijk. Dat is de motivering van de wraakingskamer. Moskovits had dus wraking van de rechters verzocht... omdat hij het, het idee had dat getuige Bertus Hendricks... Mijnheid pleegde, omdat hij twee verschillende antwoorden zou hebben gegeven op de vraag wat de aanleiding was voor dat beruchte dineetje. De rechtbank ging daar niet in mee. Toen uh, diende Moscoviets dat wrakingsverzoek in en hij zei daarbij, uh, nou ja, hij zei het was een on ondeugelijke, onbegrijpelijke beslissing van de rechtbank om die mijnheidprocedure niet in gang te zetten. En daarmee uh, riep deze rechtbank de schijn van partijdigheid uh, op zich, zei Moscoviets. Nou, de wrakingskamer, zoals je net hoorde, is het daar dus niet mee eens en zegt de, de rechtszaak gaat gewoon door. En als de meneer Moscovici het niet eens is met de beslissing... dan moet hij maar hoge beroep aantekenen tegen die beslissing... om geen mijnheidsprocedure uh, in gang te zetten. Maar het is geen grond voor wraking, dus geen, redenen, geen reden om de rechters nu naar huis te sturen. Okay. Ja, en even aangespitst, uh, toegespitst... Uh, uh, Bertels Hendricks had een, uh, met een groep mensen een, uh, een, een clubje, Vertigo, daar gingen ze mee eten. En toen werd er gezegd, uh, uh, zei die in de pers zei die het één over waarom hij uh, de Arabist uh, Hans ja. Janssen uitgenodigd had. En in, tijdens het voor zei hij weer iets anders. Althans, dat ja, zei hij. He. De... Het een was, uh, ja. omdat hij getuige deskundig is... en het andere is, we gaan leuk over de islam omdat praten, daar weet de... je ja. alles van. Precies. En volgens, uh, volgens Moscovici was, uh, was dat Mijneet, omdat Hendricks twee verschillende antwoorden gaf. Maar de rechtbank zei, ja, die twee, uh, die twee redenen die elkaars verlengde, het is helemaal niet tegenstrijdig met elkaar. De een is een aanleiding en de ander is een, is een reden, is het thema van zo'n avond. In ieder geval niet een aanwijzing dat de getuige Hendriks van Mijneet aan het plegen was. En daarom werd dat verzoek van die mijnheidsprocedure toen afgewezen. Heeft meneer Moscovici al gereageerd? Uh, ik loop er zo naartoe en dan, uh, dus meestal gaat hij dan eerst overleggen met zijn cliënt Wilders. En dan, uh, mogelijk komt hij dan naar buiten om een reactie te geven als ik die heb. Zal ik die straks uh, hier uh, bij jullie brengen. Prima, dankjewel. Matthijs van der Wiel, tot zover Frank Uitenbrouwer. Uh, je hebt de motivatie ook gehoord hè, van de wrakingskamer. Ja. Wat mij opviel was dat, die, dat, er, dat er in de eerste zin van de motivatie gezegd werd... Dat, dat onvrede met de gang van ja. zaken of iets, ja. dat dat geen reden moet zijn. Waarmee ze volgens mij, de zegt de leek eigenlijk, zeggen... meneer Moscovici, uh, u kunt het wel eens ergens niet mee eens zijn... of een beetje ontevreden, ja, nou, maar blijf nou niet met die wraakingsverzoeken komen. Precies. Volgens mij zeiden dat, ze dat. Dat, dat, uh, ik denk dat. Ik hoop dat ze dat bedoelden, laat <laughs> ik het zo zeggen. Want uh, Moscovici maakt een groot punt van het gekunsteld zijn... He, van die twee verklaringen waar Gerrit net over had. Eh, gekunsteld om daar een onderscheid tussen te maken. Maar wie is hier nou eigenlijk gekunsteld? Die, eh, Moskowitz gaat vier stappen terug... van een meneer die een etentje organiseert... tot een arabist die erbij zit, tot een rechter die erbij zit... bij een etentje na een beslissing die hem niet bevalt. Terwijl het, het leerboekje leert dat er tegen die beslissing... helaas voor hem dan niets te doen valt. Hij heeft het geprobeerd door de Hoge Raad. Mm -hmm. Die heeft hem afgewezen... En, en toen is hij dus nu via een, nou ja, toch wel een duizelwekkende omweg aan het proberen, alsnog tegen de rechtbank, die er helemaal niet over gaat, te zeggen, ja, dat deze vervolging mocht eigenlijk helemaal niet plaatsvinden, want uh, uh, Schalke was bevoordeeld, dus was die, die beslissing niet goed. Terwijl het door drie rechters is genomen, mm -hmm. en Schalke, het is natuurlijk flauwekul om te zeggen, maar als we nou toch kunstelen... dat Schalke misschien in de minderheid was van die drie. Dat kunnen we nooit weten, want er is het geheim van de Raadkamer. Dus de vraag is, waar is hier in mee bezig? Juridisch gesproken, maar politiek kan ik me er van alles mee voorstellen. Ja, dat, dat tweede is natuurlijk belangrijk. De Vraagingskamer zegt nu natuurlijk... Uh, dat zijn advocaat als een verwend kind uh, de, gewoon maar gaan vragen... omdat ze uh, hun Echt? zin niet krijgen. Maar ja. laten we niet vergeten... dat alle aandacht voor dit proces natuurlijk in het voordeel is van uh, Geert Wilders. Want hij kan op alle manieren uh, schoppen tegen het establishment wat de rechtbank is. Het establishment wat de hoge uh, deskundige heren met hun etentjes zijn. Nou. Hij krijgt uh, een hoop exposure. Dus Wilders ja. wint altijd. Uh, het toneelstuk en... van Schalken, dat, is, dat kan je niet in geld uitdrukken. Nee. <laughs> is, ik sta eerlijk. <van> <laughs> nou, maar hoeveel ja. verkiezingsadvies moet je wel niet gaan plakken? Ja, nou, Wil je dit effect bereiken? Nu ja, ja, krijgt hij het wel. allemaal gratis. Marjelle ja. van Heijs, je eerste reactie. Ja, ik moet zeggen dat ik de, de motivering van de Vragingskamer eigenlijk wat droger uh, opvat. Wat de Vragingskamer eigenlijk zegt is: luister, vragen doe je als je echt uit feiten en omstandigheden duidelijke aanwijzing hebt. dat er sprake is van vooringenomenheid. Het niet eens zijn met een beslissing en uh -huh. de vraag of die beslissing om wel of niet een mijnheerprocedure te starten. nou juist was of niet juist was, rechtvaardig of niet rechtvaardig. dat doet in dat vraagstuk niet ter zake. Blijkt uit die Beslissing, een vooringenomenheid, ja of nee? Een vooringenomenheid ten aanzien van de eindbeslissing mm -hmm. die moet komen. En de wraakingskamer zegt eigenlijk met deze motivering... U mag het er wel niet mee eens zijn... maar dat staat hier niet ter discussie. De vooringenomenheid is door u niet voldoende gemotiveerd... Mm -hmm. en blijkt ook ons verder niet uit feiten en omstandigheden. Dus ze motiveren het eigenlijk keurig... in de kern van wat een wraking eigenlijk inhoudt. Ja, dus dat vind jij belangrijker dan de constatering... met zoveel woorden van de wraakingskamer... dat die twee uitspraken, die twee redenen... die Bertes Hendricks gaf voor het uitnodigen van Jansen... dat die niet tegenstrijdig waren? Eigenlijk hoeven ze dat niet eens te zeggen. Oh, want ja. het gaat niet om de inhoud van de beslissing. Het gaat erom dat het er dus geen... Spraakheid van vooringenomenheid was. Maar het oh. gebeurt toch ook vaak dat, eh, dat een rechter... Eh, eh, ik heb nou niet over zo'n mijnheidsverzoek... want dat is toch vrij uitzonderlijk. Maar dat hij over getuigen of, of, of, of bepaalde stukken... een beslissing neemt die de verdediging eh, niet plezierig vindt. En dan, dan, dan zeg je toch ook niet... Eh, ja, maar nou, u bent bevooroordeeld. Uh, het, hetzelfde is dat de rechter toch ook tegen een verdachte mag zeggen... kom op, uh, hey, wat, wat, wat gaan ze nou, om nou ja, ja. te doen? Dat doen ze toch dagelijks? Ja. Ja. los als ik naar de inhoud nou, ja, Dat kijk. was de aanhouding tot de eerste vraag ja, in het wilsproces. Ja. Ja. Maar nou, als je, nou, als, wat Marielle zegt, hè, dat is nogal wat. Want het is eigenlijk best een tikje op de vingers van, van Moscovici. We hadden het er vanochtend even over. En, Ger, jij zei, ja, hij, maakt, hij moet oppassen. Want hij begint uh, een beetje erop te lijken alsof hij misbruik ja. maakt van, van mogelijkheden. Weet je dat het hmm. overigens bestaat? Dat er laatst een, een uitspraak is geweest van... ik denk de Centrale Raad van Beroep... Me, knoop me daar niet aan op, en die zei tegen een, een advocaat, die voor de derde keer, geloof ik, over hetzelfde ongeveer kwam klagen. Zei die als u nou nog een keer komt, dan nemen we het verhaal, niet eens in, in behandeling wegens misbruik van de wraking. Ja, dat ja, is ja, de, de, de, de wet ook van Bennekom, die had het zaterdag bij de Tros Nieuws show zaterdag ochtend. Mm over mis, mogelijk misbruik procesrecht. Dat is zoiets als bij het voetballen spelbederf. kun je geel voor krijgen. Een twee keer geel is een geel is rood, dan lig je eruit. Uh, hoe, en dat is in dit geval ook dat hij gewoon misbruik maakt van zijn recht als advocaat. Hoe dicht zit hij daartegen aan hier, in dit proces? Ja, dat is natuurlijk wel moeilijk te zeggen. Ik kan me best voorstellen dat hij in the heat of the moment... echt het gevoel heeft dat zijn klant hem onrecht aan wordt gedaan. Alleen hij grijpt naar het verkeerde middel. Hij trekt aan een enorme handrem. Maar hij trekt aan de verkeerde handrem, in mijn optiek. En mm -hmm. ik vond in, in dit geval absoluut wraking niet aan de orde. De eerste mm -hmm. keer dat hij wraakte, kon je erover dubben. De tweede keer vond ik dat hij ronduit gelijk had. Mm. Dit was een moment waarvan ik dacht, dat had je absoluut niet moeten doen. Mm. Dat heeft hij waarschijnlijk in the heat of the moment... Maar als hij nou dat een vierde dat... keer dat doet, loop nee, je dan dat... tegen dat voorbeeld van Frank aan? Nou, ik denk dat... Uh, het mogelijk zou kunnen zijn dat de rechtbank uh, bij de deken... op een gegeven moment ook gaat klagen en zegt van... nou moet het echt afgelopen zijn. Dat zou eerder zijn, ja. Paul? Uh, je hebt tegenwoordig... Uh, twee uh, scholen in uh, strafrechtadvocaten. Dat is het, ene, strafrecht is het ene wat ik goed volg. Dus dat bevindt zich dan binnen mijn gezichtsveld. Uh, maar je hebt uh, advocaten die uh, zeer vaak en om het minst of geringste... een indienen. En uh, je hebt advocaten die er buitengewoon terughoudend mee zijn. Maar we kennen uit de grote processen, bijvoorbeeld de liquidatiezaken. Bijvoorbeeld de zaken tegen Min Kok. Bijvoorbeeld uh, de zaken tegen uh, Saban Baran, de vrouwenhandelaar. Uh, die processen die beginnen bijna standaard. Met uh, een fraaking oh, ja? van, uh, van de maar... rechtbank. En soms slaagt hij zelfs ook meestal slaagt het niet. Natuurlijk dat het aantal geslaagde vragen zoek is nog wel in de minderheid. Maar um, er zijn twee advocaten die heel voorzichtig zijn met uh, vragen, zijn of uh, precies juristen uh, die zeggen, nou, nou, het is echt een ultimum remedium... we moeten het niet voortdurend uh, te, te onpas inzetten. Mm -hmm. Een tweede gedachte die je kunt hebben is... Uh, als, we, als de vraag niet slaagt, heb je die rechtbank toch maar weer... mooi tegen je in het harnas gejaagd. En dat mag natuurlijk niet meetellen. Nee. Dus uh, De rechters moeten die zaak op zijn merits beoordelen. Maar uh, er zijn advocaten die, die denken dat dat ook nog wel een rol speelt. En cliënt ook vooral. Maar die heat of the moment... Ik, maar las ergeren, het over, ja. ik, ik las ergens dat uh, uh, die wraking was uh, ingeroepen... en dat toen uh, Moskowitsch uh, een enorm pleidooi kwam. En, en hij zei er zelf bij, en denk niet dat ik dit... Van tevoren heb voorbereid. Nee, hij heeft waarschijnlijk ook helemaal spontaan... Paul Witteman opgebeld. Of wanneer was het? Eh, <laughs> nou, nou dat wordt gezegd dat dat inderdaad zo is. In het AD van vanmorgen zegt hij in een interview... dat hij inderdaad niks uh, voorprogrammeert. List. Maar het de heat of the moment, ja, ja. Ja. Iets anders, hè. Stel dat hij weer iets doet, of weer een wraking... of iets een ander geintje. En de rechter die zegt, nou ben ik het zat. Uh, ik constateer, ik bepaal nu... of hoe, hoe druk je dat uit, dat u misbruik maakt... van uw procesrecht. He, dat u aan ja. spelbederf doet in het voetbal. Ja. Wat kan er dan? Gebeuren uiteindelijk? Nou, ik denk, ik moet eerlijk zeggen, ik, dat zie ik niet gebeuren. Gezien, maar dat moet je natuurlijk wel erbij zeggen. Het is natuurlijk een politiek gelaten proces. Maatschappelijk, ja. maar politiek, misschien in de partijpolitiek, maar ook maatschappelijk gelaten. Speelt de politiek en, in de kaart. Ik heb bovendien zou ik het heel verstandig vinden van die rechters om hem in zijn eigen valkuil te laten vallen. Want mm -hmm. als hij hier nog, nog een keer mee, een paar keer mee komt, dan zegt iedereen, daar heb je de meneer Van de Gekunsteldheid. Graaf, weer. Graaf, ja. En dat is natuurlijk, vind hij doet net alsof de hogere wetenschap is, maar dat is het dus niet hoor. En dat, ik denk dan altijd, vroeg of later komt het uit. Wat denk je trouwens dat maar, iemand, het ging allemaal om, om dat hij zei, uh, Bertus Hendricks heeft mij eet gepleegd en ik wil dat. Gaat hij daar nog mee denk je, in, in hoger beroep? Oh, van, dat hij, kan niet doen. Hij kan aangifte doen. Nee, nee, precies, precies. Wat, wat denk doen? denken jullie? Nou, maar ja. ik eerlijk gezegd, zou het hem daar eigenlijk Marjol, om zijn gegaan? Als ik inhoudelijk kijk, en nou ken ik natuurlijk niet alle ins en outs van deze zaak, ja, maar iets wat Hendricks heeft gezegd in de pers matcht niet met wat hij in de rechtbank vervolgens onder Ede zegt wie zegt dat wat er in de pers is opgeschreven, dat dat klopt? Ja, is het in live geluid geweest? Is het beeld geweest? Oké, okay, dan, dan, dan kunnen we het nalezen of, ja. of, of terugzien. Maar dat is natuurlijk altijd maar de vraag. Ik bedoel, ja. Met alle respect voor journalisten, journaliste, maar dat wordt nog wel eens een nee, ik, gegeven. Nee, maar hij heeft het ook toegegeven. Tuurlijk vonden we het leuk dat hij een expert was, maar het ging over de Israël. Ja. En ja. wat is waar? Is datgene wat hij ja. onder ede verklaarde nou waar? Of, juist... of is hetgene wat hij wellicht ja. en... onder manipulatie van de journalist heeft gezegd, niet helemaal? Maar is het in tegenspraak met elkaar Nee, ook en ook hij, af, heeft uh, ook toe, hij heeft toch ook toegegeven onder Ede... dat het feit dat die Janse getuigendeskundig was... dat dan de rol speelde. Mm -hmm. Dat heeft hij helemaal niet ontkend. Mm -hmm. en, en wat de, interessant okay. is... is hoever oh, zijn we, oh, we inmiddels van, van de tevastlegging afgeraakt? Weet het nog? Ik net over het, het, het, over het, het, het begin. Ik heb niet gezegd De De hinkstapspop. Vier keer Maar kan die voorzitter van de oudste rechter heet dat... van het rechtse college... Gaan we het nog eens een keer over de zaak hebben of zo? Kan hij dat niet doen? Vergeet je, je niet, deze zaak wordt integraal althans op internet uh, uitgezonden. Uh, er staat zoveel druk op. Het is, het is uh, terecht een politiek proces genoemd. Uh, dus de rechtbank. Maakt uh, meer ruimte dan anders uh, voor allerlei zijstappen. Alleen ergens gaat het natuurlijk een keer ophouden. En uh, ja. dat zien we ook in de liquidatiezaak, die al anderhalf jaar bezig is. En we zijn nog nergens. Uh, dat zijn die processen die worden zo groot. die raken helemaal uit hun voegen. Omdat uh, bijzaken <laughs> hoofdzaken worden. en uh, het zakt je de vast neemt. Ja, het uh, ze, ja maar laten nee. we ook niet vergeten. Um, en daar wil ik toch wel even in de bres springen voor Moscovici. Als we daar nou gewoon met ons gezonde verstand over nadenken... zo'n belangrijk proces als het proces van Wilders... daar zit een plaatsvervangend raadsheer in... die maakt samen met twee andere raadsheren een, een arrest wat toekomst schrijft. Waarin staat dat toch die politicus vervolgd moet worden. Dan, dan is het toch onverstaanbaar dat meneer Scholke... bij een dinertje in de oh, dat eetclub... je zou er een boek over kunnen schrijven... Hendrik ze daarbij heeft, Jan ze daarbij uitnodigt. En of dat nou is om, om, om A of B, laten we wel wezen, hij nodigt gewoon een potentiële getuige uit. En dan, ja. dan is er allemaal daarvan zitten praten, sorry, maar dat... Dat kan niet. En ik snap nee. dat Moscovicius heeft hier moeten consequenties aan verbonden worden. Anders dan gewoon aan het einde van de zaak zeggen. wilden ze, ze nergens schuldig gaan, punt. Nee, hij wilde de koppen gaan rollen. En ik snap dat gevoel van maar hem. Maar dat wel. is toch. De rechtbank van Amsterdam. kan toch de kop van raadsheer Schalken niet afhakken? Daar, die gaat er toch helemaal niet over. Nou, die moet via het Openbaar Ministerie dan zeggen. deze zaak mocht eigenlijk helemaal hier niet zijn. En dat is toch. De, als je het toch is, dat is toch volstrekt ondenkbaar dat er los daarvan dat, dat Schalko op zijn donder krijgt op de een of andere manier. Wacht, het, die in... mij niet overhoren. Ja. Nee. nee, precies. No, dus hij trekt wel gelijk hij het is aan een bepaalde... Niet, hij trekt keer, de. maar niet aan de goede. Maar haar. niet in de rechtbank. Die gaat over de vraag wat Wilders wordt verwerkt. Ik denk dat het wel eens zijn, dat het etentje inderdaad... en, ja. en de, de setting aan die tafel, dat is bizar inderdaad... Uh, in de aanloop naar zo'n gevoelig proces. Maar ook daar zijn we alweer een paar stappen van verwijderd... door deze wrakingskwestie. Uh, ja, maar, maar de rechter die, die, die kan niet zeggen... jongens, ik wil nu even terug naar waar, waar we het weer over hadden. Voorzitter, dat kan de leiding van de rechtszaak. Ja, maar is het niet zo, Marielle van Essen, dat hij uit moet kijken... dat hij alles wat hij ten negatieve in de richting van uh, Moskowitz en Wilders doet... dat dat door hun publicitair uitgenast zal, zal worden? Ik hoor dat. Nee, je mag nog even. Oh, oké. Okay. Um, nou ja, ik denk wel dat ik, ik hoor dat trouwens er doorheen gepraat worden. Nee hoor, ga je gewoon. Ik denk wel dat, uh, dat Moscovici ervaren genoeg is om te weten dat dit wel echt gewoon de grens is. En ik, denk, ik denk dat er. Ik verwacht geen wraakingsverzoeken meer, eerlijk gezegd. gezegd. Marielle van had het laatste woord. Hartelijk bedankt. Ik Volgende keer nieuw. gaan we verder over het witwassen van holledergelden en dergelijke. Van Kuitenmrouwer ook hartelijk bedankt. Blijf luisteren naar deze zender. Zometeen het Radio 1-journaal met Lucella Carrasso. En Tim Overdiet natuurlijk. Marielle ja. uit hier. Goedemiddag. Ook natuurlijk aandacht voor het proces tegen Net de wilders. Uh, we hebben ook nieuws over uh, de bacterie die resistent is tegen antibiotica. Die is natuurlijk in kip gevonden, maar nu ook in groenten. Daar gaan we het over hebben. En over eten gesproken, er wordt voor 2 miljard euro per jaar aan goed voedsel weggegooid. Nog altijd door bedrijven in Nederland. En wij zijn zo meteen bij een diner dat er aandacht voor vraagt. Heel gevaarlijk bij een diner zijn. Na nou, het nieuws van half vijf, dat krijgt u van Jeroen Tjefkema. Radio 1, het NOS-journaal.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 Het OM had 12 jaar cel en tbs geëist, maar de man uit Dokkum weigerde mee te werken aan een psychisch onderzoek. Het aantal verkeersdoden in Nederland is vorig jaar opnieuw sterk gedaald. Het CBS meldt dat vorig jaar 640 mensen omkwamen in het verkeer tegen 720 in 2009. Er waren vooral minder slachtoffers onder mensen onder de 40 jaar en onder fietsers en automobilisten. Wel was er een kleine toename van het aantal verkeersdoden onder voetgangers. En in Nederland overlijdt 4% van de patiënten na een operatie aan kanker in de dikke darm. Het gemiddelde percentage in Europa is 7. Een verklaring voor de verschillen is er niet. Een vervolgonderzoek moet uitwijzen waardoor Nederland er in vergelijking met de rest van Europa beter uitkomt. Dat waren de hoofdpunten. ADB verkeersinformatie. De opvallende files in deze spits staan op de A27 naar Almere tussen Houten en Beeldhoven, 10 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. De A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Apeldoorn, Noord en Epen, 6 kilometer. Daar gebeurde een tijdje geleden een ongeluk, maar de rijstroken zijn zojuist weer opengegaan. En de A59 zonzeel richting Den Bosch, daar staat voorknopend Hooipol door 6 kilometer. Door een autobrand is de rechte rijstrook dicht.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 Ook voor andere regels over uw AOV-pensioen. Het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdiep. Goedemiddag. Het proces Wilders gaat door met dezelfde rechters. Een wrakingsverzoek is zojuist afgewezen. Wat is de volgende stap van Wilders advocaat Moscovici? Demonstraties in Syrië houden aan, ondanks hard optreden van ordetroepen. Vandaag kwamen acht mensen om het leven bij een begrafenis. We spreken met een jonge student zometeen uit het zuiden van het land. Hij voorspelt meer protest. Na de kippen zijn nu ook Nederlandse groenten steeds meer bestand tegen antibiotica. Wat betekent dat voor onze volksgezondheid? En ook in deze uitzending de constatering dat we veel en veel te veel voedsel weggooien. En nu de Philips-televisie wel de naam blijft dragen van Philips... maar verder geheel van Chinese makelij is, willen we graag van u weten hoe belangrijk het is... Of spullen in Nederland worden gemaakt? Wat heeft uw voorkeur? Reageer via Twitter, aapstaartje NOS Radio 1. Of ga naar het weblog op de site nos.nl. We zijn er met dit Radio 1-journaal. Tot half zeven vanavond. Het Wildersproces. Het gaat gewoon verder met dezelfde rechters. Het wrakingsverzoek van Wilders-advocaat Bram Moskovits is afgewezen. Bij de rechtbank, Matthijs van der Wiel, die het verhaal heeft gehoord van de vrakingskamer. Een juridisch verhaal, maar leg in gewone mensentaal uit. Hoe heeft de rechter deze beslissing onderbouwd, Matthijs. Heel simpel gezegd, als je het niet eens bent met een beslissing van de rechtbank... is dat nog niet een reden om een rechtbank te vragen Dat zei de voorzitter van de Vrakingskamer. Het ging allemaal over dat, dat mijn eetprocedure. Afgelopen vrijdag werd getuige Bertus Hendricks gehoord in dit lange proces. En volgens de advocaat van Wilders, Moscovits... had Hendricks iets anders in de kant gezegd dan tijdens dat verhoor. En was er daarom sprake van mijn eet. Hij vroeg de rechtbank om daar actie op te ondernemen... En de rechtbank vond dat niet nodig. Waarop uh, Moscovic uh, de rechtbank wraakte. Nou, nu zegt de vrakingskamer, u, u kunt het er niet mee eens zijn. Maar dat is geen reden om een wraakingsprocedure uh, in gang te zetten. In ieder geval is er te weinig reden nu om de rechters naar huis te sturen. Dan moet, er er echt, moet, er, moet de rechtbank een beslissing nemen die echt onbegrijpelijk is. Dan, dan kun je zeggen, van: nou, met deze beslissing die je echt niet begrijpt... dan heb je iets in handen om te zeggen, deze rechtbank is partijdig. Of heeft in ieder geval de schijn van partijdigheid op zich geladen. Maar dat is hier niet aan de orde, zegt de vraagingskamer En uh, uh, uh, eigenlijk uh, zegt de vraagingskamer daarbij... als u het niet eens met, met, bent met zo'n besluit... dan bent u aan het verkeerde adres bij ons. Luister maar even naar de woordvoerder van de rechtbank. Ja, ik denk inderdaad dat de kern van de beslissing is... dat ze uh, onvrede over een bepaalde beslissing... En, en eventuele irritaties die optreden... dat dat nog geen reden kan zijn om een rechtbank te vragen. Ja. En wat kan Moscovits dan doen? Uh, als hij het niet eens is met de beslissing om geen verder onderzoek te doen naar mijn eet... dan kan hij uh, aan het eind van het proces kan daar een hoge beroep tegen instellen. Maar uh, op dit moment uh, is dat niet een beslissing uh, waarvan de rechtbank zegt... daar kun je nu de rechtbank op uh, vragen. De, de wraakingskamer zei wel, ja, er kunnen wel situaties zijn... waar een, een rechtbank wel de schijn van partijdigheid op zich, uh, op zich laat als ze een besluit nemen. Ja, uh, dan moet er sprake zijn van een uh, onbegrijpelijke beslissing. Uh, Moscovits vond dit onbegrijpelijk. Ja, maar daar heeft de rechtbank dus naar gekeken... Uh, deze uh, rechtbank die dat uh, moest beoordelen. En die heeft gezegd dat het was een kernachtige beslissing Maar zeker niet onbegrijpelijk. Ja. Is er ook al wraakingsmoeheid op de rechtbank? Uh, nee, dat uh, kunnen we niet zeggen. Uh, het is natuurlijk nooit leuk om gevraagd te worden. Maar uh, we zijn blij met deze beslissing en de zaak gaat gewoon door. Dat is uh, Paulie van Dijk van de rechtbank Amsterdam. Dan ligt nu dus de bal bij advocaat Moscovic. Uh, heeft hij al gereageerd? Nee, we hebben hem niet gezien. Uh, het is altijd maar afwachten of Moscovic en of Wilders naar buiten komen na zo'n zitting. Uh, dat doen ze de ene keer wel, de andere keer niet. Afgelopen vrijdag deden ze het niet. Nu hebben we ook even staan wachten, maar we hebben begrepen dat ze via het gangenstelsel van de rechtbank uh, via de achterdeur vertrokken zijn. Dus helaas uh, hebben we geen reactie kunnen vragen aan de, aan de advocaat. Ja, uh, we zijn natuurlijk benieuwd of het inderdaad gewoon doorgaat, of inderdaad nu uh, deze rechtszaak door kan gaan en afgerond kan worden. Want je weet het maar nooit in deze zaak. Uh, ik had het er wel net even over met de getuige om wie het allemaal draait. Bertus Hendricks, bij ons bekend als Midden-Oosten-deskundige... in de uitzending, maar hier in een hele andere rol. Namelijk als de getuige om wie zoveel te doen is. En ik vroeg, bent u er nou helemaal vanaf? En uh, daar was hij nog niet helemaal zo zeker van zijn zaak. Want er komt nog een moment dat uh, de advocaat... afstand moet doen van een getuige. Dat is een beetje een gek woord, maar dat betekent dat hij tegen de Rebon zegt... ik heb deze getuige niet meer nodig. Het openbaar ministerie zegt dat dan ook. En dan uh, uh, krijgt uh, de getuige als het ware décharge. Nou, dat moment moet nog komen... Die weet wat er nog allemaal uh, staat te gebeuren hier. Wat voor konijnen er nog uit de hoed komen. Je weet het maar nooit. Want een ander staartje was in principe mogelijk aangekondigd... ook door Moscovici afgelopen vrijdag toen hij dat, of donderdag... toen hij dat vrakingsverzoek indiende. Dat hij mogelijk uh, aangifte zou doen... wegens wat volgens hem toch wel degelijk mijn eet is. Is dat nog mogelijk? Ja. Nou, dat kan niet doen. Iedereen kan aangifte doen. Maar dat staat even los van deze procedure. Nu is de, de, het verzoek gedaan bij de vrakingskamer om deze rechters naar huis te sturen... om het hele proces opnieuw te beginnen. En deze vrakingskamer, rechters uit Haarlem... die hebben gezegd, nee, door die beslissing te nemen... hebben deze rechters niet de schijn van partijdigheid op zich geladen. Het is niet een onbegrijpelijke beslissing geweest. Dus het proces moet gewoon door. Ja, en wat Moscovici dan verder doet, of je aangifte gaat doen of niet... Ja, dat staat er eigenlijk los van. En wanneer gaat het door? Gewoon? Ik heb de agenda niet helemaal paraat, maar binnenkort ga, gaat dus de, de verzoeken van Moskow iets verder. En zal hij op een gegeven moment ook zijn verzoek tot niet-ontvankelijkheid uh, uh, gaan, gaan beargumenteren. Want daar was het allemaal om te doen. Hij wilde eigenlijk aantonen dat in dat dinertje uh, de getuige Jansen is uh, beïnvloed door uh, de meneer Schalken. En dat, dat, dat daarmee eigenlijk de grond onder het proces weggeslagen is. Dat daarmee het openbaar ministerie het recht op vervolgen heeft verspeeld. En uh, dat zal hij binnenkort dan gaan Argumenteren tegenover dezelfde rechters, dus als vorige week. Dus er komen geen nieuwe rechters. Wordt vervolgd. Martijn van de dank Je mag toch wel van een politieke revolutie spreken in Hongarije. Het Oost-Europese land krijgt een nieuwe grondwet. Daar heeft het Hongaarse parlement vanmiddag mee ingestemd. Correspondent David-Jan Godfra. David-Jan, dat voorstel voor deze nieuwe grondwet kwam van de regeringspartij. Is de stemming in het parlement een grote overwinning voor ze geworden? Ja zeker, maar dat kan ook zo wat niet anders, want die coalitie van premier Orban heeft een tweederde meerderheid in het parlement. Uh, dus het, het, het moet zo uh, automatisch wel een enorme meerderheid worden. En dat is ook vereist voor zo'n uh, nieuwe grondwet natuurlijk, daar is tweederde meerderheid voor, uh, voor vereist. Die heeft die hij heeft die gekregen, twee van de drie oppositiepartijen, die zijn niet eens opkomen dagen uit protest tegen de gang van zaken, voorafgaand uh, aan, deze, aan, aan deze stemming. Dus ja, het was van tevoren eigenlijk al een uh, gelopen race voor uh, premier Orbán. En als je zegt uit protest tegen de gang van zaken, wat steekt die twee oppositiepartijen het meest? Nou, het is een hele serie bezwaren die ze er tegen hebben. Onder andere de inleiding van die grondwet alleen al. Hè. Daar gaat, wordt zwaar ingezet op de christelijke traditie van het land. Uh, bijvoorbeeld het gezin wordt gezien uh, als, als verbindenis exclusief tussen man en vrouw. Nou, daar zijn natuurlijk een hele hoop mensen op tegen. Verder wordt er verwezen naar Hongarije als internationale grootmacht in de geschiedenis. Daar zijn de buurlanden dan weer niet zo blij mee. Want die hebben allemaal uh, Hongaarse minderheden binnen hun grenzen. En dan zijn er een paar technische dingen... Die... ...heel ver, verrijkend kunnen zijn. Want daarmee kan Orbán over zijn graf heen regeren. Een aantal uh, adviesorganen van de regering... ...die worden bemenst, natuurlijk door mensen van, uh, van Orbán... ...maar die worden benoemd voor negen jaar. Dus zelfs al zou uh, deze regering niet worden herkozen... ...bij de volgende verkiezingen... ...dan blijven die mensen gewoon zitten. En hetzelfde geldt eigenlijk voor een, een groot aantal onderwerpen... ...wat wetten betreft... ...waar uh, volgens deze grondwet een tweederde meerderheid voor nodig is. Uh, nou, het is niet erg waarschijnlijk dat... een de volgende regering die zal hebben. En uh, ja, daar, daarmee regeert uh, Orbán dus ook over zijn graf heen. En tenslotte zijn ook nog eens een keer de bevoegdheden van het, uh, het constitutionele Hof, dus het de, de rechtbank die gaat over grondwetsaangelegenheden sterk ingeperkt. Nou, alles bij elkaar is dat dus een reden geweest voor de oppositie. Om, om weg te blijven. Vooral ook omdat ze het gevoel hebben dat ze ja niet echt betrokken zijn bij de voorbereiding van die nieuwe grondwet. Nee, en kritiek is er ook gekomen vanuit het buitenland, van, vanaf de VN bijvoorbeeld. hè... Hebben die diezelfde bezwaren als de oppositie heeft? Nou, die gaat er niet zo heel erg direct op in. Uh, Ban Ki-moon, de, de baas van de Verenigde Naties... was toevallig vandaag op bezoek in Hongarije. Ja, Die kan natuurlijk niet zeggen van uh, die grondwet die deugt niet. Maar wat hij wel heeft gezegd... het zou goed zijn als uh, de Hongaarse regering eens te raden ging... bij andere internationale instellingen... zoals bijvoorbeeld de Raad van Europa of de Verenigde Naties... om ja, te toetsen of deze grondwet nou wel voldoet aan, aan internationale standaards... Uh, dat heeft hij dus uh, te vergeefs gezegd, want het is aangenomen vanmiddag. Mm. En daar is, uh, de, ja, daar is hij dus eigenlijk te laat mee. Ja, maar verwacht je nog iets vanuit de Europese Unie? Nou... Dat zou, zou zomaar kunnen. Het is zo dat er is een, een, een commissie binnen de Europese Unie uh, die zich bezighoudt met advisering aan lidstaten over, de, over grondwets Die heeft gezegd, ja, het is allemaal heel erg snel gegaan. Die, uh, die, die, die voorbereiding die is er doorheen gejast en de oppositie is er niet bij betrokken. Ook allerlei uh, organisaties... Uh, nog non gouvernementele organisaties zijn er niet bij betrokken. Maar ja, dat kan de EU wel zeggen. Maar de, de wet is aangenomen, de grondwet. En daar kan dus eigenlijk niks meer aan veranderen. Dat is duidelijk. David-Jan je dankjewel over de situatie in Hongarije. Een aantal groenten bevatten bacteriën die resistent zijn voor veel antibiotica. Dat blijkt uit een onderzoek van het VU Medisch Centrum... dat morgen wordt gepresenteerd op een congres van microbiologen... Rinke van der Brink, redacteur Gezondheidszorg. Rinke. We wisten dat die resistente bacteriën veel in vlees voorkomen, vooral in kip. Dat hebben we uitgebreid over bericht. Hoe komen ze nu ook in groenten? Nou, Dat is niet onderzocht. Het dus is voor eerst vastgesteld dat ze erin zitten in Nederland. Maar er lijken twee logische verklaringen uh, die een beetje voor de hand liggen. De ene is dat ze al in de grond zaten. Want ze zitten in de grond. De andere, die is nog waarschijnlijker, is dat ze door bemesting met dierlijke mest uh, ingebracht zijn. Bijvoorbeeld kippen of varkens of koeienmest. Uh, daar zitten vooral de kippen, alle, uh, alle kippen zitten die bacteriën met de SBL's. Dus Het zou heel goed kunnen dat het op die manier op die gewassen is gekomen. En hebben je het dan over alle groenten in Nederland? Nee, er zijn vijftien uh, groentensoorten onderzocht. De zomer- en wintergroenten, om te kijken of dat nog verschil maakt. En er bleken er drie van, uh, die bacteriën met uh, zo'n enzympje... wat de bacterie dan resistent maakt voor antibiotica, SBL, uh, te bevatten. Dat waren uh, Taugee, radijs en pastinaak. Het laatste is een groente die niet zo heel veel uh, verkocht wordt... maar de laatste tijd juist weer een beetje terugkomt, een ouderwetse... Hollandse groenten, die, die zie je weer wat meer. Maar met name touw G is er uh, vaak uitgekomen. Maar dan heb je het over grote aantallen, kleine aantallen? Nou, Het is een onderzoek van 120 monsters van 15 groentensoorten. Dus het gaat om relatief kleine aantallen. En daarvan zijn dan uh, er zes besmet, vier touw G. En uh, die kwamen zowel biologische als niet biologische teelt. Uh, het onderzoek uh, zegt dat uh, die trend... Er is dat het in groenten voor gaat komen. Bevestigde eerder onderzoek, wat wat groter was uit Frankrijk... over groenten en fruit, waardoor je het ook weer niet helemaal kan vergelijken. Maar um, je kan nu niet zeggen van uh, je kan geen groenten meer eten. Dat moet je ook absoluut niet doen natuurlijk. Daar gaat het niet om, maar er is wel uh, met dit onderzoek aangetoond... dat er op veel meer plaatsen dan um, werd aangenomen die resistente bacteriën voorkomen. Dus dat je die op allerlei manieren... Tot je krijgt dat je die via een handdruk kan krijgen. Dat je die via het eten van vlees kunt krijgen. Maar ook via het eten van groenten. Dit gaat om rauwe groenten. Taugé wordt bijna altijd rauw gegeten. Bij kip kan je het nog eruit verhitten. Maar uh, taugé kapot koken is niet echt een aantrekkelijk uh, alternatief. En, en, en ja, hebben ze al een beetje in kaart gebracht wat daar dan het gevolg van kan zijn? Nou, het, het gevolg ervan is dat um, er steeds meer... Uh, gevallen zich zullen voordoen van mensen die een infectie oplopen aan de urineweg of, of wat dan ook, een in principe onschuldige infectie... die niet meer behandeld kan worden door de huisarts... met de huistuin- en keukenantibiotica... maar die dan in de ziekenhuizen ook niet meer behandeld kan worden... met uh, wat ze daar achter de hand hebben voor uh, ernstige infecties. En dan blijven er alleen nog de laatste redmiddelen voor levensbedreigende infecties over... en naarmate je die vaker gaat inzetten... Uh, ja, ja, raak je die ook gewoon kwijt. Het proces dat loopt. Je weet zeker dat het op een gegeven moment niet meer werkt. Het gaat er alleen om hoe lang je dat kan uitstellen. En... Alles wat, wat nu ontdekt wordt in die diverse onderzoeken... wijst eigenlijk op de noodzaak van het heel snel ontwikkelen van nieuwe antibiotica. Wa Waar Nederland doet, wel al mee bezig is, toch? Dat gebeurt mondjesmaat, omdat de farmaceutische industrie... aan antibiotica heel weinig geld verdiende. Je ontwikkelt antibiotica om ze zo min mogelijk te gebruiken. Want anders ben je ze weer snel kwijt. Dus het is gewoon niet aantrekkelijk uh, om te ontwikkelen voor de industrie. Er is weinig geld mee te verdienen. Het blijft een uh, fascinerend verhaal. Nu die ontdekking morgen op een congres... Bij, eh, door het VU Medecentrum. Uitgebreid verhaal van jouw Rinkant van der Brink, op onze website over die gevolgen, over de precieze details... op onze site nos.nl. Dank je wel. Zometeen, Saoedische diplomaten in de Iraanse hoofdstad Teheran... klagen over pesterijen. Bij de ANWB, voor het verkeer zit Wijnlandse Maan. Er zijn twee problemen deze avond, spits. Op de A27 naar Almere loopt het vast voor Beeldhoven, 11 kilometer. Ja, het goede nieuws is dat de rijbaan wel weer vrij is. Op de A59 nog niet in het zuiden, van Zonzeel naar Den Bosch. Daar staat voorknopend Hooipolder, 9 kilometer file. Vloog daar een tijdje geleden een auto in brand. Ze zijn bezig met het opruimen. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer richting Den Bosch kan beter omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. Het huisvesten van als asociaal bekendstaande buren is een groot probleem voor woningbouwverenigingen. Op vijf plaatsen in ons land experimenteren, experimenteren corporaties daarom met containerwoningen. Daar krijgen asociale buren nog een laatste kans om aan te tonen dat ze zich heus wel sociaal kunnen gedragen. Dit is toch de hemel, Er staan zo'n negen containerwoningen. Ze zijn groen. Ze staan een beetje.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 En waarom is het hier beter gegaan? Want u zit hier nu ongeveer een half jaar. Ja. Ik heb hier rust. Rust. Rust. rust. Hebben we hier echt rust? Ja, rust. Johan uh, Dunnewijk is van uh, Wonen-Breburg hier in uh, Tilburg. Werkt het? Het werkt. Dat, uh...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 en mezelf proberen voor te stellen wat het is om daarnaast op daar tegenover te wonen. En die keuze zou ik niet maken. En dan in, in, in die context... dan ben, moet je iets met die mensen. Dan moet je iets. Hier wonen nu negen mensen. Dit bestaat anderhalf jaar.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 Eh, ook de Tilburgse politiek was een ampele overweging eh, terwijl we me mee eens dat we dit zouden gaan doen. Maar, maar ik... waar?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 Echt weer terug naar een woonwijk, zie dat niet zitten. Dan bent u eigenlijk weer verslaafd geraakt aan deze containerwoning. Ja, ja maar dat is een goede verslaving. Voormalige buren in de containerwoning Theo Verbrugge hoorde u vanuit Tilburg. Om negen voor vijf, Erwin Krol, onze weerman. Op maandag 18 april, een dag die, zo lezen we in de statistieken, eigenlijk een temperatuur zou moeten vertonen van exact 12,6 12 graden Celsius. Maar volgens mij schieten we voorbij de 20 graden vandaag. Volgens mij ook. Dat is goed. Nieuws. Ja, het is, het is bijna 10 graden warmer. Nou, vandaag graad of 20, morgen halen we dat 23 of zo. Dus, uh, dat is, uh, en de rest van de week ook. Dus uh, ja, ja, we zitten 10 graden te hoog voor de tijd van het jaar. Met ook nog veel zon. Dus uh, ik denk dat de gemiddelde Nederlander. Uh, de meer dan gemiddelde Nederlander ook wel blij is met het weer. Want dit blijft de hele week aanhouden? hoor. Ja, dit lijkt de hele week zo te blijven. Dat is met Pasen ook en zelfs tot na Pasen. Dus dat, wat dat betreft. Uh, we, we mogen er misschien eens een keer een buitje naast zitten. Maar voor, uh, over het algemeen heb ik toch het idee dat de komende tien dagen prachtig weer is. Maar een buitje ja. wat volgens mij toch wel in dankbaarheid zal worden aanvaard. door met name in, uh, de mensen in de landbouw. Want uh, met dat lekkere zomerse weer, als je het zo mag noemen, een klein beetje. heb je een lange droogte. Ja, dus echt een hele lang lange droogte. Nou, en niet alleen jaar. dankzij dat lekkere zomerse weer. Maar januari en februari waren ook vrij droog. En dat zijn normaal onze natte uh, maanden. Dus uh, toen is er al veel minder gevallen dan normaal. Maart was een hele droge maand. En tot nu toe is er in april, ja, behalve in het uiterste noorden... ook helemaal niks gevallen. Maar is dat dus... echt verontrustend over de mensen in de landbouw? Dus die Nee, want nee, ze zijn nog de, land, de, de landrijen aan het bewerken. Wat, waar veel gespoten wordt, dat is in de bloembollen. Maar daar wordt altijd veel bewaterd. Uh, ook als het regent, bewateren ze daar nog. Uh, zijn ze nog aan het sproeien vaak. Dus, maar ze, als je nu op het land ziet werken, ja, dat stuift als gek. Dus dat... Uh, het, er moet op een gegeven moment wel regen gaan vallen, want er moet gezaaid worden natuurlijk. En dan hebben we toch wel neerslag nodig om de zaadjes te laten groeien. Maar goed, zover is nog niet. Gewoon een goede week. Gewoon een heerlijke week, joh. Houd het bij. Erwin Krol, dank je. Jo. De spanningen tussen de grote olieproducenten Saoedi-Arabië en Iran lopen steeds verder op. Saoedi-Arabië dreigt zelfs de diplomatieke banden met het Sjiitische Iran te verbreken. Correspondent Thomas Erdbrink in Teheran. Thomas, wat is die directe aanleiding dat Saoedi-Arabië hiermee dreigt? Nou, de Iraniërs zijn natuurlijk boos dat Saoedi-Arabië uh, met troepen in het eilandstaatje Bahrein aan de overkant van de Persische Golf... een opstand van Shiite heeft neergeslagen. En in Iran zijn er vervolgens demonstraties geweest tegen, uh, tegen de Saudis. Er zijn uh, wat molotovcocktails cocktails gegooid tegen de muren van de ambassade. Daarbij zijn wat ruiten gesneuveld. En uh, ja, daar, uh, daar, daar zijn de Saudis nu boos over. Ja, en dat uh, ze nu dreigen de diplomatieke banden voorlopig te verbre verbreken... schrikken ze daarvan in Iran? Nou, niet echt. En ze vinden de Soeïs ook een beetje hypocriet natuurlijk. Ik zei het net al, ze zijn de, de Saudi-Arabiërs zijn zelf Bahrein binnengevallen. En de Iraniërs zeggen dan ook, ja, uh, wij zijn daar boos over. Uh, uh, wij mogen niet eens demonstreren, maar jullie mogen zomaar een ander land binnenvallen. Uh, dus ja. Verbreek de banden maar, uh, kom maar op. Iran heeft natuurlijk met wel meer landen in de regio en in de wereld uh, een problematische relatie. Dus dat komt niet echt heel pijnlijk aan. Maar tegelijkertijd, er zijn ook veel Iraniërs die natuurlijk hun pelgrimstocht naar Mekka in saudi arabië willen doen. En dat zou toch wel eens vervelend kunnen zijn voor die mensen als ze daar niet naartoe zouden kunnen gaan. Ja, en omgekeerd, heeft saudi arabië Iran ergens voor nodig? Nee, en uh, nou ja, beide landen uh, hebben, hebben elkaar eigenlijk nodig om het machtsevenwicht in de regio in balans te houden. Je moet het zo zien, Saudi-Arabië is het grootste en machtigste sunnitische land, zeker nu uh, Egypte toch tijdelijk zeer verzwakt is uh, door, de, door de revolutie die daar heeft plaatsgevonden. En Iran is natuurlijk het allergrootste shiitische land in, uh, in, de, in, in het gehele Midden-Oosten. Nou, beide landen zijn al decennia lang hebben een soort van competitiestrijd met elkaar en Relaties zijn eigenlijk de afgelopen jaren meer en meer verslechterd. Um, wat je nu ziet is dat de Saoedi's zich ook extra zorgen maken. Want die zien de revoluties in die andere landen. En um, die vrezen dat ze misschien zelf intern ook verzwakt raken. Tegelijkertijd zijn ze bang dat Iran... van eventuele zwakte van Saoedi-Arabië gebruik zou kunnen maken... om zijn macht in de regio uit te breiden. Bijvoorbeeld tot dat eilandstaatje Bahrain... wat vlak voor de Saoedische kust ligt. Nou, eh, ja, die twee dingen maken dat er toch zeer veel competitie is... tussen, tussen de landen en dat er spanning zeker oploopt. Ja, en is dan een militair treffen tussen Iran en Saoedi-Arabië denkbaar? Nou, ik denk dat we de afgelopen maanden in het Midden-Oosten hebben gezien... dat niks meer ondenkbaar is. En ik denk ook dat, hoewel... Eh, er in het Westen met heel veel uh, opluchting wordt gekeken naar wat wij dan de Arabische Lente noemen, het voor een heleboel machthebbers in de regio toch wel de Arabische nachtmerrie is geworden met, met, met al die opstanden. Uh, de regio is uh, zeer uh, gevuld met onzekerheid en veel analisten maken dan ook de vergelijking met de periode zo rond de Eerste Wereldoorlog in 1914, toen je ook zag dat er allerlei verbonden in Europa waren, samenwerkingsverbanden die, die ja, Waar tussen de spanningen steeds meer opliepen. Nou, dat heb je zeker in het Midden-Oosten ook. En ja, Iran is een groeiend machtsblok. Uh, Saudi-Arabië heeft uh, geweldig veel wapens. Dus dat al met al is het eventueel een cocktail voor problemen. Ja, en dat uh, is dan ook een cocktail voor problemen voor Europa als het escaleert. Denk ik even aan de olie bijvoorbeeld. Nou ja, ik denk inderdaad aan de olie. Uh, hè? Het, is, uh, het is lekker weer, begrijp ik, in Nederland. Ik kan me voorstellen dat mensen een richtje naar het strand willen doen. Uh, ik begrijp ook dat de benzineprijs wel over de 1,70 is. Ja, 1,75. Uh, ja, nou, stel je voor dat die over de 2,50 gaat. En als er, als, er, als er oorlog is in de regio, dan kan dat misschien wel eens verdubbelen. Dus uh, de gevolgen zijn duidelijk niet alleen voor Europa, maar voor de gehele wereldeconomie. Thomas Ertbrink, dankjewel. Jij houdt de situatie in de gaten. Dus gespannen relatie tussen Saudi-Arabië en Iran. En na vijf uur kijken we iets verder naar Syrië. Want het is erg moeilijk om goed zicht te krijgen op wat er zich precies afspeelt in de straten van diverse steden. Veel demonstraties, dat weten we ook, hard ingrijpen door de Syrische overheid. We spreken met een Syrische demonstrant uh, die vertelt wat er in het zuiden van zijn land zoal heeft plaatsgevonden. En op welke manier wordt geprobeerd om die demonstraties tot uh, stoppen te dwingen. Voor het eerst ook hebben we goed zicht op wat er in de getroffen kerncentrales afspeelt. Dat gebeurt door middel van robot. Wat zien die? Eh, vooral wat meten ze aan radioactieve straling? Er is een bijzonder zicht op wat er op de Noordzee te zien is geweest. Vier orcas. We spreken met iemand die daar alles over kan vertellen. We horen elkaar na vijf uur. Tot zo. Dit is het nieuws van de dag. 3. Iedereen kan nagaan als je bij een brand je maar met twee mensen aan. Dat je met z'n tweeën lang niet zoveel kan doen. 2. Ik kan me geen ongeval herinneren waar een, een hartaanval uh, leidde tot dat ongeval. Ranking the news. Nu op nummer 1. De rechtbank weerst het verzoek om wraking af. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio 1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking the news van vandaag.